zaterdag 14 april, René van Brakel met het NOS-journaal. Het kabinet wil een derde van de Het Wiegepolder in Zeeland onder water zetten. Als compensatie voor het uitdiepen van de Westerschelde. Kom neer op ongeveer 100 hectare. Staatssecretaris Bleker verwacht dat hij erover tot een overeenkomst kan komen met de EU en Vlaanderen. In de Tweede Kamer en in Zeeland is kritisch gereageerd op het besluit.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 Het onderzoek in Libië naar de vliegramp in Tripoli van twee jaar geleden loopt vertraging op. Dat schrijft minister Rosenthal aan de Tweede Kamer. Bij het ongeluk kwamen ruim 100 mensen om, onder wie 70 Nederlanders. De Libische autoriteiten hebben laten weten dat er voor 12 mei geen eindrapport verschijnt. De politie heeft een Rotterdammer van 20 opgepakt. Die wordt verdacht van een gewelddadige overval in Capelle aan de IJssel. De bewoner van 81 kwam daarbij om het leven... Het recherche-team kwam de verdacht aan het begin van de middag op het spoor... waarna de man werd opgepakt. FC Zwolle is gepromoveerd naar de Eredivisie. De club veroverde de titel in de Jubilee League... door thuis met 0-0 gelijk te spelen tegen FC Eindhoven. Zwolle kan niet meer worden ingehaald door concurrenten. In de stad wordt al de hele avond feest gevierd. De kroegen puilen uit en volgens de politie is de sfeer feestelijk. FC Zwolle speelde acht jaar geleden voor het laatst in de Eredivisie. Weer nog vrijwel overal droog. Morgenochtend nog wat bewolking. Later op de dag meer ruimte voor de zon. Het wordt dan zo'n 12 graden. Dat zou het NAB Journaal. ABB Verkeersinformatie. De A1 Apeldoorn richting Hennelo Bij Afrit Markelo staat 2 kilometer door wegwerkzaamheden. En de A12 Den Haag richting Utrecht. Tussen Gouda en Reewijk 4 kilometer. Ook daar door wegwerkzaamheden. En dat zou voor de verkeersinformatie. Dit is Radio 1. En CRV, Casa Luna. Klaas Trumpsteen. Goedenacht. Gisteren begon in het Pieter van der Hogeband zwemstadion in Eindhoven de Swim Cup. Daar hebben de Nederlandse topzwemmers de laatste kans om zich te plaatsen voor de Olympische Spelen. Dat toernooi duurt tot zondag. En de snelste zwemster van Nederland, Ranomi Kromowidjojo, Jojo, doet natuurlijk ook mee. Dan is de vraag op wat voor een tijd we dan afkoersen. 53 laag misschien? Nee, nog harder. 52-75. Het is een tijd die alle verwachtingen overtreft. Het is een nieuw Nederlands record voor het eerst een Nederlandse vrouw onder de 53 seconden. En het is ook een wereldrecord in textiel. Dit kwam uit het uh, Sportjournaal vanavond. Uh, Renomi Chromo Die heeft zich geplaatst, had zich al geplaatst. Trouwens. Maar een wereldrecord in textiel. Uh, Roland van der Vliet is te, te gast vannacht in Kasteluna. Hij is uh, innovatiemanager van Inno Sportlab de Tongelreep in Eindhoven. Roland, uh, jij helpt Nederlandse topzwemmers om hun prestaties te verbeteren... door middel van metingen, analyses en innovaties. Jij wordt wel de Willy Wortel van de Nederlandse zwemsport genoemd. Daar gaan we het straks uitgebreid over hebben. Maar uh, er waren veel mensen... Verrast dat Chromobi uh, Jojo uh, zo goed zwom vanavond... omdat ze de, de voorrondes iets minder snel gezwommen had. Was jij ook zo ja. verrast? Nee, we waren niet verrast. Eigenlijk uh, wel door die tijd. want uh, Ik kan je een sms'je laten lezen wat ik gisteravond aan Jacco stuurde. En ik zei, nou schrijf me vast op een papiertje 53-1. Laat maar even lezen. Die zal ik je even laten lezen. Pak er gelijk bij. Uh, en dan schrijf, die, schrijf ik eigenlijk van, ja, je zet maar op een papiertje 53-1... want daar wordt het. En uh, toen stuurde hij een sms'je terug. Uh, Mag ik meekijken? Ja, tuurlijk. Hier. Uh, hij schrijft, Ik schrijf hier van uh, tevreden. En dan stuurt hij tot nu toe zeker. Morgen weer harder. En dan schrijf ik 53 Schrijft hij maar alvast vast op een papiertje. En dan schrijft hij haha, dan ga ik voor 52-84. Zit hij er 900 zijn naast? En het grappige is... Ik schrijf hier elke 0,1 seconde boven jouw tijd eenmaal bier voor mij. En elke 0,1 seconde onder de mijne andersom. Ik ga vanuit dat ik moet betalen, maar daar heb ik je graag voor over. Groeten voor Roald. Dus jij moet hem negen biertjes geven? Ja, en hij schrijft hier neem je portemonnee morgen maar mee. Ja. Hij had gelijk. Hij had gelijk. Ja, ja wat leuk. Maar, maar zij zwom niet zo hard in de series. Waar, nee. waar, waarom was dat dan? Want... Nou, wat die, die, als je echt heel goed bent in de ischernomikroom met Jojo. Net als Marleen Veldhuis, zij zijn toch... Bijzondere sporters en Inge Dekker en Femke Halsema zijn echt bijzondere mensen die wereldprestaties kunnen leveren. In die series dan, uh, ja, dan, houden ze zich toch een beetje terug. In de halve finale zie je vaak dat ze al wat harder gaan, want dan moet je je plaatsen om in de finale te komen. Nou, op een Olympische Spelen is het natuurlijk super spannend. Vaak wordt er een wereldgekozen om in de halve finale en dan gaan ze naar de finale en dan. Dan kunnen er een van de acht winnen. Ja. Maar je moet wel zorgen dat je in die finale komt. Maar je zag al dat ze een beetje aan het uitzwemmen ja. was. In ja, we doen, doen zeg maar met het, uh, het InnoSportlab. Hebben we een, een team van analisten. Dan maken we videoopname. En dan, dan klikken we eigenlijk in het beeld. En zo doen we allerlei metingen. Hoe lang ze op het startblok staan. Welke slagfrequentie ze hebben. Dus hoeveel ze per minuut maken. Hoeveel ze per slag vooruitkomen dan eigenlijk ook. Uh, wat ze voor tijd hebben op bepaalde passages. Hoe lang ze over het kippen doen. En toen zagen we bij Ranomi dat ze in de series. In de eerste serie soms 54-04 geloof ik uit mijn hoofd. Maar soms met een slagfrequentie 50 en dan 44 terug. Dat wil eigenlijk zeggen dat je gewoon rustig aan doet tot de tweede baan. Een beetje uitzwemmen. En dan zie je in de halve finale. Toen zag het er een beetje meer gehaast uit. In de kwart finale. Wij noemen dat een halve finale. Toen Soms ook met een hogere frequentie terug, maar toen was ze wat minder effectief. En ja wat ze in de finale nou deed, dat is gewoon. Maar de finale komt toch nog? Nee, de finale of? is nou geweest. Oh, is dit... nu het finale gedaan en soms dus is die 52 seconden. En er zijn er maar een paar op de wereld die daar kunnen. Ja, ja want het was een wereldrecord in textiel, textiel. heet dat dan? Ja. ja, want we hebben in het verleden. Hebben we, we hebben in 2008 bij de Olympische Spelen hebben we andere kleding aangehad. He, dus in, in 2000, toen Pieter uh, Olympisch kampioen werd, Pieter in het, van de Zin. Die van de hadden ze gewoon allemaal een zwembroek aan. Behalve Ian Torp. die had een pak aan. In 2004 waren er al wat meer mensen bij de pak. En in 2008 stond iedereen in een pak. Ja. En dat was van een nieuw merk. Dat was jacket. Dat is een Italiaans merk. hadden ze in de schuur gemaakt die mensen. En daar bleek eh, je wonderbaarlijk veel uit te maken. En toen zijn ook alle wereldrecords er in no time aangegaan. Want waar was dat van gemaakt dan dat pak? Van uh, neopreen of plastic. En uh, nou ja, daar... Uh, dat waren voordelen aan. Je kon dus merken, iedereen zwom ook in zo'n pak. En toen is ook ineens is iedereen onder het wereldrecord van Pieter. Waar al tien jaar stond, er gingen in één keer zes mensen onder. Ja. Ja, dat was op zich bijzonder. En toen hebben we natuurlijk ook gekeken van... Goh, heeft Pieter van Hogeband daar bijvoorbeeld ook voordeel van, van zo'n pak? Nou, toen, euh, toen bleek dat hij daar veel minder voordeel van had. Omdat hij van nature al heel goed in het water ligt. En eigenlijk weinig voordeel heeft. Neopreen huidje ja. heeft hij. Ja. ja, hij is bijzonder. ja. <laughs> ja. Maar... Even kijken, want die, die, die, dat is een beetje de klapschaats dus van, van het zwemmen. Ja, dat is bij, het de Alleen... Bij het schaatsen ging dat opeens allemaal veel sneller en, ja. en dat pak was het bij het zwemmen. Maar de klapschaats mag en het pak mag niet meer. Nee, en dat vind ik ook wel goed. Dus onze trainer heeft ook, he, ook heel erg tegen age, geageerd. Jacob van dus jouw sms-vriendje. Ja, ja, maar die, uh, die heeft ook tegenageerd, vind ik ook terecht. Omdat één van de essentie van onze sport is... Is dat je bijvoorbeeld vormspanning houdt. Dus dat je lichaam strak blijft. En dat doen ze ook oefeningen. Ja, ja. Dat noemen ze dan, dan doen ze core body oefeningen. Om het lichaam strak te houden. En als je dan met je arm doorhaalt. En het lichaam is stijf. Dan, dan ga je natuurlijk meer vooruit dan dat het lichaam alle kanten op wiebelt. En in zo'n pak, zo pak is elk lichaam stijf. Dus dan is het veel makkelijker. Ja. Ik begrijp het. En wat maakt dan Pieter van de Hogeband uh, zo bijzonder? Waarom, waarom lijkt zijn lichaam al op zo'n pak? Omdat hij het dus stijf kan houden? Nou, ik, ik denk dat hij van nature in ieder geval uh, een lichaam heeft van weinig weerstand heeft. Maar wat heb je dan? Geen borsthaar? Wat, wat, wat is dat nou, hij dan? Is, hij is hartstikke plat. Hij is breed. Hij, hij is, is plat langer. en breed? Plat en breed. Hij is lang. 1,94 meter lang. Dus dan is je, je boeggolf en je hekgolf, die zijn ver uit elkaar. Waar even je boeg? Ja, een mens die door het water gaat, een boot ook. Die maakt ja. aan de voorkant een golf en aan de achterkant zit ook een golf. Ja. En je ligt eigenlijk in een kuil. Als je nou een kort ventje bent, dan ligt je heel snel eigenlijk op je eigen golf die je maakt. Ja. als je nou lang bent, duurt dat langer. Vandaar dat een snelle boot, die is smal en lang. En een okay. snelle zwemmer is ook smal en lang. Maar hij is dus breed... Ja. En plat. En plat. Dus, dus die bord gaat niet naar voren. Maar... Nee, die is, hij is, hij is, als je hem ziet staan, dan is het een kerel die hele brede schouders heeft. Hele smalle heupen, lange uh, benen, lange armen, grote handen. Ja. Ja, dat zijn wel allemaal kenmerken van, van zwemmers. Met name borstkraals. Een roggenlijf wordt dat ja. genoemd, of niet? Ja, daar zou je het Z dat Hij is Hij blijft ja. SMSU. Is dat zoiets, jacke voor haar, of niet? Nee. Nou, je kent ook nog andere. Krijg, ja. Brainport Health Innovation uit Eindhoven. Roald, jij zit, ik zit niet naar je te luisteren op Radio 1. Ja. <laughs> oh, dat klopt. Ja. Dat, kan, dat zou kunnen, ja. um, Even naar... Uh, leg dat ding even weg bij ja, de microfoon. Top, um, uh, wat zou ik nou zeggen? Oh ja, oh, ja uh, bij Jojo. Die zei uh, in een interview na afloop van die wedstrijd... Je moet een enorme killersmentaliteit hebben. Je moet, of, ik, je moet en je zult winnen. Dat gevoel had zij tijdens die uh, wedstrijd. Heeft, ja. zij, heeft zij dat ook meer dan anderen dan? Of hebben ze uh, dat allemaal? Ja, de, al die mensen die daar op het staartblok staan... die in, in de nationale selectie naar in, in de Olympische Spelen gaan... daar zijn allemaal killers en er zijn allemaal mensen die, die niet normaal zijn. Want als je normaal bent, dan ben je net als ik... 1,80 meter lang, schoenmaat 42 en middelmatig intelligent. Ja, dan word je tweede van Brabant op de, op de 100 uh, schoolslaar. Is intelligentie heel belangrijk als je zwemt? Nee, maar ik, als je gewoon een gemiddeld Nederlander bent... dan ga je het in ieder geval niet redden. ja. Dus wat wij zoeken, daar zijn, daar zijn afwijkers. Dus wij doen ook... Hè, bij, bij, zijn, bij zijn innersportlab zoek je, wij zoeken, Met de zwembond zoeken we naar... Wie zijn dan die afwijkers? Want die komen namelijk in de nationale jeugdploeg. Ja. En dan zitten binnen die groep van die afwijkers... De uitbijters, die dus ze ook wel in de wetenschap... Zoek je uh, ja, die super bijzondere talenten. En al die mensen naar de Olympische Spelen gaan... Dat zijn echt mensen die niet, niet normaal zijn. Nee, maar dus die hebben allemaal een killersmentaliteit. Dus daar heeft het niet aan gelegen. Dat was dat nou, was er dan niet helemaal kijk, goed. kijk, de ene die kan natuurlijk uh, op het juiste moment ook die maximale prestatie leveren. En hij moet onder een hele grote druk. Dus daar moet je maar om kunnen gaan. Ja. Maar je hebt natuurlijk verschillende dingen waar je op kunt, bijzonder op kunt zijn. Je kunt een heel bijzonder lichaam hebben. Ja. Of je kunt een heel bijzonder lichaam hebben en ook nog eens mentaal... Een echte killer zijn en je kunt het ook nog eens hebben dat je een fabelachtige techniek hebt en een heel bijzonder fysiologische eigenschappen en een super mentaliteit. Ja, dan kun je misschien Olympisch En En Wat heeft zij allemaal? Ik denk dat een je ja, misschien wel de beste honderdvrije slag ter wereld is. Maar wat is aan, wat, wat, wat moet bij een vrouw liggen? Want bij man hebben we het erover gehad, het moet dus ja. breed en plat. Ja, voor vrouwen ook, ook, ook plat, ook plat, borsten eraf. Ja, Wegwezen. Ja, die zwemmers hebben ook niet een hele grote borsten, want is trainen natuurlijk heel hard. Maar het is ook niet heel handig als je door het water gaat en je moet uh, heel veel frontale weerstand bij uh, de ondervindt. Dat is misschien een onnoze vraag, maar je kunt borsten eraf trainen? Nou, wel een groot gedeelte, ja. Want of, of het zijn vrouwen die al vanzelf kleine borsten hebben, waardoor ze snel kunnen zwemmen. Ja. als je naar zwemmers kijkt, die hebben geen grote borsten. Oké, okay, dus dat platte, en, en zijn die ook zo breed? Ja, als, vrouwen als zijn Pieter. wel breed, ja. En smalle heupen hebben ze. Dus grote je... handen, eigenlijk uh, Pieter van de Oogemanden. Ja, ja. Het okay. ja. zijn gelukkig mooie meiden Maar je ziet wel dat het afgetrainde brede schouders, smalle heupen En ja Helemaal gemaakt om snel te gaan zwemmen Heeft zij niet te vroeg gepiekt nu? Nee Want nu al zo'n toptijd, dan moet nog een denk paar maanden Ik denk dat ze veel sneller kan ja? Ja. Ja. En waarom denk je dat? Omdat uh, In de analyse gezien hebben dat ze op de finish kan ze nog een klein beetje winnen De start kan ze misschien nog, nog wel iets pakken ja, Over en... hoeveel hebben we het dan? Ja, bij Ranomi heb je het over tiende. Ja. Of soms honderdste. Uh, en want als je aan de wereldtop zit... dan wordt de kans om heel veel te verbeteren natuurlijk ook kleiner. Maar dit is, ja, dit is wat je moet doen. Je moet nou laten zien dat je ook de beste van de wereld kunt zijn. Ja. En zij kan nog maar het is niet te vroeg gepiekt. Dat het... nee, nee, ze hebben echt gepiekt. Ze wilden gewoon nu gewoon echt snel zwemmen. En je, moet ook, je kunt ook niet naar de Olympische Spelen gaan... En twee seconden achterliggen op de rest van de wereld. Een paar maanden van tevoren. Een paar maanden van tevoren. Want het is natuurlijk wel bijzonder... als je, als je in één keer een sprong van drie seconden gaat maken. Ja. He, maar wij denken dat je ergens 52, uh, in de 52 moet zwemmen... om Olympisch kampioen te worden. Ja. Nou, genomen heeft nou laten zien... dat zij een potentiële Dat, zij dat kan. is voor, voor goud te winnen. En wat is nou de bijdrage van Willy Wortel aan dit, uh, deze prestatie? Aan dat, uh, aan dat lab van nou ja. jullie? <coughs> nou, wat bijzonder is, is uh, dat we in Nederland... Wij zijn natuurlijk van nature... Moeten wij samenwerken? Want Nederland is natuurlijk maar een speldeknopje op de wereld. En uh, we hebben dus een InnoSport lab opgericht. Of eigenlijk heeft NOC en TNO, die hebben van de overheid geld gekregen. Ja. En dat geld hebben, willen we inzetten om bedrijfsleven, sport en wetenschap bij elkaar te brengen. Ja. Dus ik ben, niet, ik ben geen Willy Wartel. Ik ben heel goed in koffie zetten. Mensen bij elkaar brengen. En hele slimme mensen met andere slimme mensen in contact te brengen. Ja. Ik ben zelf bewegingswetenschapper en zwemmer. En zwemtrainer. Dus ik snap wel, en ik, en ik kom uit een ondernemersfamilie... dus ik kan eigenlijk alle drie die partijen, daar kan ik goed mee, uh, mee praten. Al snap ik niet altijd alles, maar ik kan wel met alle ja. partijen praten. Dan moet je ook manager worden, als je alles net niet kan, weer managen. Maar die mensen die, uh, moeten wel met elkaar een uh, maximale bijdrage aangeleverd. Onder andere aan die sportpartij. Ja, maar wat is nou aan die prestatie vanavond... van, ja. van Ranomi, Kromovi, Jojo... wat is dan de bijdrage van jullie nou, dan? We hebben bijvoorbeeld uh, met uh, mensen... van de Vrije Universiteit Amsterdam. Daar, zit, uh, daar hebben we een promovendus van. Dat is Sander Schreven. Dat is een bijzondere jongen. Uh, die had 18 op zijn eindlijst voor bewegingswetenschappen. Dat is ook Acht een 18. En. Die is cum laude afgestudeerd. Die, uh, die promoveert daar nou. Dat is een bijzondere. Die kan ook ontzettend goed... Programmeren. Dus die dat kan is een topper. Een topper. Dat is, die, dat is net zo'n topper als die zwemmers. Ja, maar, maar voordat maar, je alle collega's gaat noemen, ik wat jullie want die, die heeft de software geschreven waar we heel snel analyses mee kunnen maken. Dat hebben we samen met de trainers bedacht. Ja. En die software, daar volgen die zwemmers mee in de training. En dan meten we bijvoorbeeld hoe lang ze op de startblok staan. En welke hoek ze eraf gaan. En welke snelheid ze in de lucht hebben bij een start. En welke hoek ze in het water gaan. Wacht even, wacht doen. even. Welke snelheid ze in de lucht hebben? Ja, dus we, we, hebben zeg maar, we nemen met camera's van de zijkant nemen we op. Bovenwater en onderwater. Ja. Dat hebben we gecalibreerd. Dat wil zeggen dat we van elk pixel weten waar het zit. Oh, He? dus dat helpt je, mij je, niet veel deze als zin. Je, als, elk je, van elk pixel je, als je een filmpje maakt van de zijkant... Ja? En die sta, zwemmen staat op een staalblok. En je klikt dan, en nadat je het filmpje opgenomen hebt, in het beeld. Dan weten we waar dat beeld, wat dat in de werkelijkheid, dat pixel zit. Dus dan kun je bijvoorbeeld meten de afstand en de tijd van de verplaatsing van een bepaald punt. Ben je ik gestoven? ben ook niet echt een willy Wortel volgens mij. Nou, je, je maakt een film van de zijkant. Ja? Je doet dus <laughs> wel een, een broekje aan met een lampje erop. Ja? Oh, ja. Dan laat je hem duiken. Ja? En dan verplaatst dat lampje op die heup en verplaatst ja, zich in het videobeeld. Ja. Als je nou weet... Als je op het beeld klikt, in het beeld, op dat lampje... en daarna is het lampje verplaatst, je klikt weer in het beeld. Dan kun je dus weten wat de afstand is. Als je dat veld dan, dan gekalibreerd hebt. Dus okay. dat je precies weet wat, het, wat het de werkelijke afstand is geweest. Dus dan weet je de tijd en de verplaatsingen van dat punt. Mm -hmm. En dan weet je dus ook de snelheid. Ja. Maar dan kun je ook hoeken berekenen. Dus dan weet je ook hoe lang ze door de lucht vliegt. Ja. En wat we dus hebben gemaakt is dat die sporter, die, die analyseren we op 13 punten. Dat gaat het in een database, doen we statistiek op. Ja. En daarna hebben we een trainingssysteem gemaakt... waar het zeg maar, wereldrecordlijntje, waar je altijd bij een wedstrijd ziet lopen... Ja, daar hebben we ook gratis, zie je dat zo'n... Ja, bij zo ja. ja, dan dan het dan zie je van gaan ze het wereldrecord halen, ja of nee. Nou, ja. Dan hebben ze een beetje zwemmen ook, dan loopt ook dat wereldrecordlijntje over het beeld. En daar hebben wij voor de training gemaakt voor een start. Dus als ze gedoken heeft, dan komt ze eruit... En dan wordt ze altijd vergeleken met de beste zelf, zou ik maar zeggen. De beste lijntje. Want de beste was de snelste dus? Ja, de, de snelste. Beste, we best. hebben 900, bijvoorbeeld 900 analyses gemaakt van Renomi in dit geval. Ja. Daar hebben we de 900, snelste, 900 joh? 900. En daar worden 15 dingetjes gemeten. En elke analyse duurt 10 minuten. Dus, dus van alles wat ze doet tijdens een wedstrijd weet je uh, wat de snelste wat, was? Wat het snelste is en wat we ook weten is hoe ze dat dan uitgevoerd heeft. Ja. En dat tekenen we ook nog op het beeld. Dus dan vergelijken we ze constant mee en dan slijpen we ze eigenlijk naar het beste toe samen met de coach. Oké, okay, dus je weet hoe, wat voor haar het best werkt. Ja. En, en zij weet dat dan ook en ja. zij kan daar voortdurend aan Heel de tijd. Trainen. Ja. En, dat, dat, dat, en dat helpt dus om gedragsverandering te En dat doen ze ook. Ze, doen want ze denken niet van nou ik doe het gewoon op mijn intuïtie. Ik weet zelf wel wat ik moet doen. Nee. Ze, ze luisteren euh, goed. Een, een, een, een topzwemmer is therapie trouwens. Zeggen ze dan. Die doet echt precies ja? dat wat nodig is om te winnen. En ja. hoe, hoe, hoe, hoe staan jullie dan in de hiërarchie? Zo'n trainer. Luistert hij naar wat jullie zeggen altijd? Of zegt uh, alle trainers die bij ons zitten, die luisteren naar ons. Maar ja? wij luisteren ook heel goed naar al die trainers. Want... Maar de trainer beslist uiteindelijk hè? <laughs> De trainer beslist, bij ons is Jacques Verhagen, dat is de technisch directeur. Maar dat is ook een van de topcoaches. Er loopt nog een Marcel Wouda rond, oud-wereldkampioen. Ja. Die is ook trainer. En dan nog een jeugdtrainer. En daar werken wij elke dag mee samen. De coach, het is uh, eigenlijk de, de sporter staat in het midden. Dat is degene wat om gaat. En dan is het coach driven. dus de coach bepaalt maar er zit een heel begeleidingsteam omheen. Wij doen alle metingen. Dan verzinnen we samen met de coach wat de volgende stap is om iemand beter te maken. Maar de coach is degene die contact heeft uiteindelijk het meest met de sporter om het echt te doen. Dus, Jij praat niet rechtstreeks tegen uh, Ranomi. Uh, ja, we praten Daarvoor. wel. Rechtstreeks, uh, we zitten al nou zo lang dat we rechtstreeks praten, maar. Uh, Jacco bepaalt wat er gezegd wordt in hun training... en hoe ze het gedrag te aanpassen. Okay. Dat is zijn vak. Roland <gül> van der Vliet is de gast in Casa Luna. Tot kwart voor één. Uh, als u meer informatie over deze aflevering wilt hebben... of over andere uh, programma's van Casa Luna... dan kunt u even kijken op de website radio1.nl. Daar kunt u dit gesprek morgenochtend al terugluisteren. En wat u ook even kunt doen is uh, onze Facebook-site bekijken. Want er staat een foto van ons, of die komt erop. Is hij er al? Hij is al. En uh, uh, oh ja, op radio1.nl kunt u zich nog aanmelden... voor de nieuwsbrief van Casa Luna. Uh, Roald, um, vrouwen die zijn... Uh, oh nee, nee, even nog naar, dat, naar, die, naar die zwemcup. Hè? Want we hebben uh, Ranomi nu genoemd. Wat, wat zijn nog meer uh, hoogtepunten voor jou geweest de afgelopen dagen? Um, dus de afgelopen twee ben, dagen? Ik ben niet zo vaak emotioneel, maar ik, wa, uh, ik was wel uh, echt heel erg onder de indruk. Ik had zelf een beetje tranen in mijn ogen toen uh, Bastiaan Leijsje zijn Olympisch limiet zwam. En, dat is rugslag. Dat is de 100 meter rugslag. En die jongen die heeft, uh, die heeft heel erg hard getraind. Heel goed getraind. En die, uh, die zwom de hele tijd 54, 2, 54, 3. Net niet de limiet. Wat, wat, wat is de limiet? Uh, Je ja, moest onder de 54 zwemmen ja zo uit mijn hoofd. Maar hij zwom uh, 53, 86. Dat is er net op. En ik vond uh, eigenlijk, de race was hartstikke mooi, maar ik vond eigenlijk zijn reactie nog veel mooier. Ik heb iemand uh, nog nooit zo blij gezien. Hoe, de van, wat deed hij dan? Hij sloeg op het water, hij, hij, hij balde zijn vuisten, hij, uh, hij, ja. hij wist eigenlijk van gekkigheid niet wat hij moest doen. Ja. En daar was ik eigenlijk meer door geraakt dan dat een snelle race dat iemand zo blij is. Maar het mooie is... Uh, maar dat zijn ze toch allemaal als ze het halen? Nou, of daar ben ik vandaag mee bevestigd. Ik was, vandaag hadden we ook een reunie van PSV zwemmen. Ik heb natuurlijk zelf ook gezwommen. Ja. Oh, Want uh, jij was tweede van, zei je dit? Tweede? Ik ben een keer een Nederlands kampioen in de STVT geweest. Maar dat was vooral omdat die anderen super snel waren <laughs> en ik mocht ook meedoen. En ik keer tweede van de tot 100 schoolslag. Maar het grappige is, we hadden een reunie. En het was er een vrouw die, die had in 1967 gezwommen bij PSV. En uh, toen vroeg ik, was jouw PR? PR? En zei ze, oh, 100 schoolslagen in 13. En toen, en toen dacht ik bij mezelf, dat moet wel een heel erg geluksmoment zijn geweest. Dat je nou nog weet dat je toen 1, 13 yeah. zoveel zwom te vroeg ik daarna een oud ploeggenootje, naar Mulder. Ik zeg, wat was jouw beste tijd en jouw beste neem? Ja, zei ze, 2016, 9 op de Tonnen Vlinder. Al die mensen die daar waren, die waren honderd. Die weten allemaal nog wat ze PR is. Het is een echt geluksmoment. Kun je niet kopen. Maar dan, dan toch, uh, uh, Bastiaan Leijssen, dat, dat was de overtreffende trap in het juichen. Ja. Nou ja, ik, ik dat... was eigenlijk emotioneel op het feit dat... dat was, we wisten wel dat hij het kon, maar hij moet het nog even doen. Ja. En uh, hij doet het dan ook. En, en als ik dan die blijdschap zie, ja, dat vind ik al echt mooi. Dat is nou echt sport. Ja, en maakt hij ook kans in Londen hè? Ja, Je hebt altijd een kans als je daar komt natuurlijk, maar je komt nooit voor niks. Deze, deze jongen die is uh, gigantisch snel. Dus uh, die, is, die kan net zo snel zwemmen... Als, als de absolute wereldtop terugkral. Maar ze starten en ze keren, dan, daar zijn we nou, dat meten we iedere, uh, iedere keer. Uh, daar zijn we aan het werk. Dat dus is Jacco aan het werk en wij ja. lopen mee. Maar, en hij is er zelf natuurlijk aan het werk, maar dat is een jongen die, ja, die ontwikkelt zich zo goed, dat zou zomaar eens een keer een verrassing kunnen zijn. Maar die moeten ze dus een beetje aan zijn, aan zijn start starten? Starten en keren, daar is nog wat te doen. Kan je dat leren of is dat ook een lichamelijk ding waardoor nou, je, sommige mensen dat minder goed kunnen? Nou, wat wij doen, want, want dat is wel aardig. Kijk, uh, je kunt natuurlijk leren door alleen maar dat je iemand, tegen iemand zegt dat hij dingen anders moet doen. Ja. Maar uh, je kunt natuurlijk ook dingen laten zien en laten voelen. En is Wat laat je de... voelen dan? Nou, als je be... stel dat je bijvoorbeeld, uh, ik zeg niet dat het er al is, hè, maar we hebben bijvoorbeeld nou dat we die, die systemen hebben gemaakt die, dat ze zichzelf terug kunnen zien, kunnen vergelijken met zichzelf. Ja, op het startblok, ook. ook op, op het startblok, maar ook onder water zitten ze, uh, we hebben veertien uh, onderwatercamera's die allemaal 50 hertz doen, allemaal 50 beeldjes per seconde maken, allemaal, allemaal gesynchroniseerd. Daar filmen we mee. Maar je kunt natuurlijk ook denken aan nieuwe trainingsmiddelen en trainingsmethoden. En dat in, in zijn hij probeer je dat eigenlijk samen met de sport te verzinnen. Ja, maar je hebt mensen, als ik even naar het schaatsen ga... Bob de Jong zal nooit een goede starter worden. Nee, en maar misschien was hij aan lijst ook wel niet. Ja, misschien wordt hij nooit heel goed op zijn start. Maar stel nou dat je grootste winst zit in je start... Ja. Dan zou ik er toch maar aandacht aan besteden. Dan word je misschien wel en dan leuker... gaat het niet ten koste van de rest? Want uh, dat, heb, dat zie je dan ook weer bij het schaatsen Soms als ze dan uh, op de korte afstanden gaan trainen, worden de lange afstanden ja. minder goed. Ja, maar bij ons is wel zo. Uh, onze zwemmers die weten, ik zwem 100, uh, 100 rug, of ik zwem 50 vrij, of ik zwem 200 vrij. En waar we naar kijken is gewoon waar de meeste winst te behalen is. En ja. daar gaan we op focussen. En dat proberen we dus dan ook te verbeteren. Bastiaan Leijsen noemde jij nu toch? Uh, dat is een man, dat is duidelijk. Ja. Uh, toch heb ik het gevoel dat de, de Nederlandse vrouwen beter zijn. Althans, niet uh, absoluut, maar relatief. Die, die, er zijn meer toppers ja. bij de vrouwen. Ja, er zijn op dit moment meer toppers bij de vrouwen. We hebben het verleden gehad En dan bedoel ik toppers. Uh, je moet niet onderschatten als je tiende van de wereld bent. We hebben natuurlijk wel ja, een topper, een maar de medaillewinnaars, ja. daar zijn inderdaad niet de vrouwen. Um, je moet je op Kienhuis niet uitvlakken. Hè. Die, die wordt niet zo vaak genoemd. Die, die staat niet op ieder lijstje. Maar er zijn maar 30 mensen op de meter wereld. meter vrije, vrije slag. Er zijn maar 30 mensen op de wereld die ooit onder de 15 minuten hebben gezwommen in een 50 meter bad. In 1980 was dat de eerste. Dat was Salnikov, een Rus. En eh, er zijn er dus 30 in de wereld die dat hebben gedaan. Er zijn er nog 10 die zwemmen die dat, die dat hebben gedaan. En daar is Job er één van. Ja. Ja, dat is natuurlijk een bijzondere sport. Dat is een man. Ja. Um, dan hebben we Sebastian Verschuren. Niek drie bergen, Lennart Stekelenburg, ja, dat zijn allemaal mensen die al Olympische Spelen doen. Ja, maar uh, die vrouwen Norgie kennen Vlinder, we, Ranomi ja. kennen we en Marleen ja, Veldhuis ja, en Inge ja. Dekker en ja, ja, ja, die Femke zijn Heemskerk. Dat zijn natuurlijk ook wel wat we daar op noemen. Dat zijn die Esther die wij Ja, wel, ja daar precies, zijn, daar kennen daar we zijn toe. we vergeten. Eigenlijk heb je vier maar één wedstrijd te, nou, te nou, kijken Daar wil ik, om dat ik te te ook weten. nog iets van zeggen. Dat, dat zijn we vergeten. Hè. Maar als je toch een team hebt van 4 keer 100 meter met dit soort zwemmers die gewoon elk toernooi al jaren de vier keer honderd meter winnen. Dan vind ik het soms wel eens gek... dat bij mij in de straat niet iedereen die zwemmer kent. Ja. Daar zouden we wel trots op mogen zijn. Want er zijn wereldmarktleiders, dat kan ik je verzekeren. En uh, het, is, het is statistisch onmogelijk dat Nederland zo vaak de vier keer honderd meter wint. En het is ook statistisch onmogelijk nou, vanaf 2000 tot 2012 met vijf zwemmers de wereldranglijst aangevoerd te hebben. Dat kan eigenlijk helemaal niet. En veel te weinig mensen kennen die zwemmers. Ja, vind dus. ik wel. Vind ik echt. We ondergewaardeerd, vind ik echt. Want Genomi kennen we wel. Ja. ja. Want die kan heel goed twitteren. En ze snapt een meid. <lacht> en ze zwemt ook de tijd. Dus ja, daar, daar heb je dan allemaal, allemaal mee. En, en alleen Veldhuis kent ook iedereen. En Femke Hemskerk kennen ze langzamerhand ook. En Inge Dekker. Maar ik En, en Henkelien Schreuder. Die, zei, die ik weet niet hoeveel keer Europees kampioen in is geweest. Ja. Ik vind echt... Uh, dat we daar dat we mogen we trots op zijn. Ja. Ik vind het bijna jammer, maar we gaan even naar wat muziek luisteren. Uh, want je hebt ook meegenomen hè? Van, van Michael oh, Jackson. Michael Jackson, ja. Wat, wat heb je? Nou, Billie Jean. Waarom? Dus ik, de, nou, dat dus zeg ik je vertellen. Daar ben ik helemaal gek van. En elke zaterdag als wij bij de training zijn... dan draai ik altijd een nummertje van Michael Jackson... tot ze er doodziek van worden. Daar ben ik hartstikke fan van. Want zwemmen ze op muziek? Ja, ze hebben altijd muziek aan tijdens de training... En vooral op zaterdag dan ben ik de DJ. En, uh, want ik door de week ik altijd keihard werken. Maar zaterdagochtend kom ik altijd in mijn trainingspak ongeschoren. En dan uh, zet ik altijd een muziekje van Michael Jackson op. En dan gaan ze nog harder. Dan, dan gaan ze niet harder. Maar ze, meestal zeggen ze draaien eens een keer iets anders. Maar uh, ik wil dan altijd van Michael Jackson horen. Nou, nu ook dus, Daar komt -ie. Michael Jackson, Billy Jean, meegenomen door Robert van der Vliet, innovatiemanager van InnoSportlab. De tongelgreep in Eindhoven houdt zich bezig met innovatie rond de zwemsport. Hier hebben we allerlei dingen ontwikkeld. We hadden het net over een uh, startblok. Ja? Dat is een. Dat ja, wat is daar precies allemaal bijzonder aan? Er zit in ieder geval een, een, een schermpje in voor de zwemmers. Dat ze als ze in het water liggen daarna kunnen kijken. Ja, dat klopt. Dat klopt. We proberen eigenlijk directe feedback te geven. Dus als ze gestart hebben ze terug naar het blok kunnen zwemmen. Dan kunnen ze zichzelf terugzien. Ja. Uh, verder hebben we nog een opti-trainer gemaakt. Dat is eigenlijk een, daar zitten duizend ledjes onder water. Van zeven verschillende kleuren. Die kun je opnemen. Met een, met, die kun je online kun je die aanzetten. Kun je een trainingsschema in doen. En dan gaat het ledje zo snel lopen als jij moet zwemmen. Dus dan word je eigenlijk door het ledje te volgen. Train je op de goede snelheid. Oké. Okay. dan op de dus bodem. Dus je, je, je, je volgt het lampje en dan ga je zo hard als je moet gaan. Ja, want je, want je kunt dat ding uh, twee minuten op 100 meter laten doen. Maar je kunt hem ook een tien laten doen. Dan moet je de hele met lampje meezwemmen. Dan zwem je altijd op dezelfde snelheid. Oké. Okay. En gaan mensen daardoor zwemmen, sneller zwemmen ook? Nou, dus bij zwemmen... Iedereen die aan buiten staat, die denkt aan zwemmer vanzelf, de, uh, dat zomaar kan, die, die 1500 meter waar je op 115 minuten zwemt, dat, dat is in ieder geval, dan moet je voor paceen dan moet je op de juiste snelheid zwemmen, en als je het vergelijkt met een auto, kijk een auto die rijdt door de stad en die, en die stopt en die trekt weer op, ja. gebruikt die meer benzine, dan wanneer je over de snelweg met één tempo ja. zwemt. Nou, een lichaam gebruikt adenosine trifosfaat, ATP, dat is zeg maar de energiebron, waardoor wij kunnen bewegen, en als je nou heel gelijkmatig beweegt, dan zwem je efficiënt, dus als je één snelheid gaat, dan ja. zwem je efficiënt en gebruikt je minste energie. Dus en, je... en dat moet je allemaal uh, vol kunnen dat, houden, dat dus moet je moet eigenlijk een tempo houden. hebben dat je 1500 meter kunt volhouden. Ja. ja, en dan het liefst, kijk als je bijvoorbeeld met je linkerarm iets anders doet dan met je rechterarm, dan wisselt dus de snelheid, ja. omdat je met je één arm anders zwemt dan met je andere. Dus dat moet ook nog gelijk dat lopen? Moet, dat moet ongeveer gelijk gaan. En je moet ook nog zorgen dat het lichaam met dezelfde snelheid vooruit blijft gaan, want als hij steeds wisselt moet je steeds optrekken. Ja. Maar, maar bijvoorbeeld Piet van der Hogeband, die had een aflopend schema. Zijn dus tweede uh, 50 meter was sneller dan zijn eerste vaak. Ja. Dat mag ook? Dat mag. Dat mag wel? Dat mag. Maar wat je ziet is dat ja, Pieter had gewoon een fantastische eindschot... die kon heel snel terugkomen, of met andere woorden... Die anderen gingen niet zo snel terug. Ja. Want, uh, je hebt natuurlijk iemand die is. Maar is sprinter. het dan dat hij uh, constant bleef of gingen die, uh, Of, of ja, werd nee, hij echt sneller? De, aan? De, aan? De, hij, hij bleef constant. En de rest werd En langzaam. de rest uh, die zakte in elkaar. En dat maar kwam dat... door zo'n ledlampje of had hij die Nee nee weer? dat hadden ze toen nog niet. Nee ja. nee nee dat is net, dat is nieuw. Ja. Dus en nou goed, dan kun je dus constant tempo. En, en als je dat uh, met zo'n ledlampje geleerd hebt, dan kun je dat later ook als een soort inwendig ledlampje kun je dat volhouden. Ja, daar dat, dat zou het een... moeten worden. Nou gebruiken we het vooral in dit geval bij, bij Job om zijn keerpunt bijvoorbeeld te verbeteren. Dus dat je, dat je een bepaalde snelheid naar de muur toezwemt. Om te, op de juiste snelheid je keerpunt te oefenen. Want je kunt ja. natuurlijk een keerpunt het langzaam doen. Je kunt ook met een opgelegde snelheid een keerpunt moeten doen. Daar gebruiken we het voor. Nou ja, verder hebben we nog heel veel andere we hebben Ook een sleeper bijvoorbeeld, die mensen onder water naar de muur trekt. En er zit een krachtmeter in het handvat, en dan meet je welke weerstand ze hebben als ze met een bepaalde snelheid door het water worden getrokken. Oké. Okay. Dus dan kun je bijvoorbeeld meten welk badpak het beste badpak is. Maar je kunt ook meten wanneer je na de start of na het keerpunt met je eerste beenslag moet beginnen. Dat is hartstikke interessant, want een zwemmer wil natuurlijk weten: moet ik nou op vijf meter de eerste beenslag maken? Ja. Of moet ik er op acht meter mee beginnen? En dat weten jullie? Dat weten wij. En ik zal een leuke... er is nog een leuke <laughs> anekdote. Ben, ik ben ook opleider geweest van de zwembond. Ja. En Patrick Pierson, die heeft voor mij keurs gehad. En Marcel Wouder, die heeft bij mij examen gedaan. Marcel Wouda is nu zwemtrainer. Hij is zwemtrainer. Was, was schoolslagzwimmer. hè? Nee, hij was wisselslagzwemmer. Oh. En hij wow. was wereldrecordhouwer op de 400 wisselslag in 4 minuut 5. Dan doe je alles daar. Die was ja. echt heel goed. Die had alle Nederlandse records, behalve de 200 vrij van Pieter en de 100 vrij. volgens mij had hij verder alle records Ja? Yeah. Ja, hij is echt een bijzondere zwemmer. Maar... Uh, ik heb van Bert Zitters cursus gehad. Dat was toen de, de tijd bondscoach geweest. En toen werd er verteld. Na het keerpunt moet je afzetten. Dan moet je wachten tot je de snelheid gaat. Die je ook met de beenslag kunt zwemmen. En dan moet je beginnen met beenslag te zwemmen. Ja. Nou daar heb ik. Als waarheid aangenomen, zo heb ik mijn zwemmers altijd getraind. Toen werd ik opleider van de zwembond. Ik gaf ik de cursus, vertelde ik ook dat verhaal. Toen zei ik, jongens, let op, als je kippen maakt... dan moet je wachten met die eerste beenslag tot je... Ja. Even voor de duidelijkheid, je zet je af. Ja, je dan heb je te... een hogere snelheid dan je kunt maken met je benen. Ja. En pas als je de snelheid hebt die je ook met je benen kunt halen... Dan ga je de eerste beenslag doen. Dat Goed. leerden wij op de cursus. Ja. Dus ik heb dat op de cursus geleerd, maar ik heb dat ook doorverteld. Ja. Naar Helemaal maximaal. fout, ik voel hem aankomen. En dan hebben we dus gemeten nu, want nu kunnen we tegenwoordig meten. En omdat we er kunnen meten zijn we erachter gekomen dat daar gewoon helemaal een verkeerd advies is. Want je moet namelijk meteen beginnen met je eerste beenslag. Want bij een snelheid een halve seconde sneller dan de beenslag snelheid die je kunt zwemmen, is je beenslag al effectief. Okay. Dus hebben we altijd fout advies gegeven. 15 Zonde. Lang, door napraterijen. rijden. Dus ja. je moet ook dingen uitzien. Je moet zelf daarin nadenken. Dus. Ja. Um, eens even kijken, want jullie doen ook nog wat met zwempakken hè? Ja, we zijn aan het onderzoeken om welke pakken het snelst zijn. We meten voor multinationals meten we de pakken. Dat doen we dan commerciële. En wat is al het verschil tussen verschillende pakken? Nou, het verschil is in ieder geval dat het van ander materiaal gemaakt is. En uh, we meten dus ook per sporter wat hij het beste aan kan doen. Welk pak voor diegene het beste is. Want maar dat het, scheelt ook nog? De dat scheelt ook nog. Zwemmer, ja. Kan we, wat, waar, waarom? Ja, Door lichaamsbouw waarschijnlijk. Door interactie tussen het lichaam en het pak. Uh, maar verder is het ook wel interessant. Uh, die multinationals, die willen ook het beste pak. Het is ook een wedstrijdje. Wie heeft er het beste pak? Ja. En die komen dan en zeggen, dan willen jullie ons pak testen? En dan zijn wij eigenlijk een soort keurtmerk. Die zeggen, ja, dit pak is beter dan je vorige pak. Of het is niet beter. En wat maakt het dan beter, bijvoorbeeld? Nou, bijvoorbeeld uh, pasvorm. Of bepaalde plaatsen waar druk zit. Of, uh, of uh, de gladheid van de stof. Of, nou, daar kun je zelf wel iets bij Doe je dan doen. Doe het dan zelf ook aan? Nee, Nee, we, laten het, we hebben daar speciale tests. voor. Het is ook belangrijk voelt. hoe het voelt. Ja, maar dat doen we, die, die topzwemmers trekken de pakken aan. Die weten meteen of nou, het fijn is. Dat niks in, voor mij. Nee, nee. uh, nog even wat dingen. Wat is nog meer belangrijk? Hm, slaganalyse. Ja, ja, daar hebben we het een beetje over we, gehad. bij De armen. We wedstrijden doen we dat. Ja. De start hebben we gehad. De keerpunt. Nou, dat zijn een beetje de belangrijkste dingen ja, die jullie, ze, ja. waar jullie ze mee kunnen trainen. En dan heb je te maken en, uh, met, met al die toppers... Uh, nou zei je, we praten zelf ook met ze, de trainer beslist uiteindelijk uh, de uh, over de adviezen die ze krijgen. Maar je hebt veel contacten Maar Is dat nou leuk om tussen al die, die toppers te leven en te werken? Ja, ik vind de mooiste baan die ik het hebben. Dat is echt, ja, dat is geen, dat is geen ik heb twaalf en half jaar op de sportacademie gewerkt als docent. Ja. Daar heb ik het vak zwemmen gegeven en didactiek van zwemmen en medische wetenschappen. ik ben bewegingswetenschapper. Maar ik ben ook een beetje een halve trainer eigenlijk. En ik vind het gewoon geweldig als, ik, als je met mensen werkt die echt er alles aan doen om het beste uit zichzelf te halen. En we hebben ook nog 45 stagiaires bij ons rondlopen. En die halen er ook echt alles uit om het te zijn. Er zijn ook een soort zijn. topsporters. Ja. En, en, die, en, die, en wat ik zei, die, die bewegingswetenschappers bij ons, die die met die achttienen, ja. die haalt er echt uit wat erin zit. En Jacco Vrare die doet alles waarin zijn mogelijkheid ligt om die mensen beter te maken. Maar wat voor dat mensen zijn, zijn topsporters nou? Daar hoor je wel eens wat over. Jij zit ja, er tussen. Ja, er zijn, zijn wel mensen die, die, die altijd de keuze zullen maken... om dat te doen wat hen beter maakt. Dus daar zitten ook keuzes bij die niet zo leuk zijn. Als ik geen bijdrage heb, hebben ze mij niet meer nodig. Dus dat is, dat is wel een hele eenvoudige wereld wat dat betreft... In het bedrijfsleven heb je nog wel dat iemand uh, op zijn werk zegt nou, uh, het is vier uur, ik ga naar huis. En uh, of het nou wel goed is of niet, hij gaat toch naar huis. En bij ons gaat er nooit iemand naar huis tot het goed is. Ja. En als je het niet goed maakt, en het helpt niet wat jij doet, dan zetten ze jou buiten en zeggen ze, jij helpt niks. Dus we hebben jou niet meer nodig. Dus heel sociaal zijn ze over het algemeen niet. Um, nou, ze, zijn ze eisen het maximale van de mensen. En dat is niet altijd even leuk, natuurlijk. Want er want worden ook harde beslissingen genomen. Zijn, zijn ze alleen maar met zichzelf bezig? Ik denk dat een topsporter 100% bezig is met zijn eigen prestatie. En en, dat, en ik denk dat ook moet. Ik denk dat ook een beetje het verschil is. Je moet die keuzes maken. Je moet eh, als topsporter zeggen, als, als, als deze manier kan helpen... Of dat nou de coach is, of dat nou die wetenschapper is... of dat nou die fysiotherapeut is, of de arts. Je moet die mensen aan de kant zetten die jou niet helpen om beter te worden... als word je nooit de beste van de wereld. En ik vind dat wel heel mooi en duidelijk. Maar als je dus te aardig bent als topsporter... Ja, dan ga je het niet redden. Dan red je het niet. Nee, zijn daar voorbeelden het. van? Mensen die gewoon te aardig zijn... en daardoor gesneuveld zijn? Ik denk, ik denk dat het zo is, ja. Als je, als, je, als je altijd alleen maar vriendjes wil blijven met iedereen... en iemand die jou niet helpt om het beste te worden... die het toch bij je houdt omdat je hem aardig vindt... Ja. Ja, dan word je niet de beste. Maar Marleen Veldhuis bijvoorbeeld, die lacht altijd zo lief... en die lijkt me heel vriendelijk. Maar ja, maar die... die maakt wel keuzes die nodig zijn om gewoon te winnen. Die, die is ook keihard dus ondertussen. Nou ja, wat is... de vraag is of je keihard moet zijn... of dat je gewoon wel rationeel de keuzes moet maken die gewoon... Bij de prestatie weten En dan helpt natuurlijk een coach ook heel erg bij. Jak of haar maakt die keuze wel mee met haar. Mm -hmm. Of voor haar als het nodig is. Want ja, anders dan. Dan, uh, dan doe je misschien niet dat wat nodig is om echt te kunnen winnen. En iedereen wil die gouden plak winnen op Olympische Spelen. daar, ja. daar doen ze alles voor. Dus zolang ze je nodig hebben, zijn ze ook vriendelijk tegen je. Voor jou zijn ze. Nou, ze, ze zijn niet achteraf niet vriendelijk of zo. Maar als je, niet, als je geen bijdrage hebt, dan moet ze ook geen energie in stoppen. Want dan is het waardeloos voor hen. Ja. Maar ja, ik, ik denk als je, heel, als je heel eerlijk tegen jezelf bent, ben, ja, ik ben ook zo. Ja? Ja. Als jij mensen niet kunt gebruiken, dan... Uh... Als, ik er niks, en als het erom gaat om het beste te leveren, hè, dan geef ik er niks om of iemand aardig is. Dan kijk ik, kan hij iets doen wat het beter maakt? Ja. En als, de, en als je daarbij ook nog aardig is... dan mooi meegenomen. Maar als je niet aardig is en je kan iets heel bijzonders... dan mag je het ook doen. Want, want jij wil ook de beste zijn in je ja. werk. Ja. Hoe, hoe goed is Nederland eigenlijk in dit werk? In die innovatie? Nou, dit, ja. dat is wel aardig dat je dat vraagt. Ik denk dat wij de allerbeste innovatoren ter wereld zijn. En dat komt, denk ik, door de geschiedenis van Nederland. Wij zijn een speldenknop. Ik ben in Shanghai geweest. Dat is twee keer zo groot als, als Nederland. En ze vroegen ook aan mij, is het de city? Toen ik zei dat we 17 <lacht> miljoen mensen hadden. Ik zei, nee, het is een land. Maar... Wij hebben natuurlijk altijd vrienden gekozen die groot zijn en machtig zijn. De Amerikanen, de Duitsers, de Engelsen, die zijn allemaal machtige rijken. In Nederland is altijd vrienden meegebleven. En dat moeten we wel, als je een klein landje bent, zul je het van de rest moeten hebben, niet van jezelf. Ja. Nou, als je dan naar sport kijkt, dan zie je dat wij 17 miljoen inwoners hebben. En we moeten tegen een land concurreren, China, daar hebben ze 1,1 miljard mensen. Of Brazilië, daar hebben ze 380 miljoen mensen. En de Verenigde Staten ook 380 miljoen. Wil je dan, de kans dat, wij, dat er hier dus een talent wordt geboren? Die is vele malen kleiner dan dat hij in China of in Pakistan zal zijn. Dus wil je dan winnen, moet je slim samenwerken. En ja. wat we dus doen, is dat bedrijfsleven, die sport en die wetenschap bij elkaar brengen. En dan de allerbeste wetenschappers met de beste sporters. En dan bedrijven erbij zoeken om producten te maken. Ja. En ik denk dat dat een mogelijkheid is om voorop te blijven. Want als wij niet met die partijen samen gaan werken. Dan ga je ook niet die beste producten maken. Maar andere woorden, je ondersteunt die sport niet maximaal. En dan wint hij op een gegeven moment niet meer. Omdat er in het buitenland meer talenten zijn dan in Nederland. Ja. Maar Australië is nog beter dan Nederland, toch? Of ja. evenveel mensen? Ja, daar steekt het land maar daar steekt het land. Daar kiezen ze voor topsport. Daar steekt het land een vermogen in onderzoek. Vergeet het niet. Daar heb je het Australian Institute of Sport. Dat is een beetje de evenknie van innersport en Hellam. Maar sport en Technology. Waar wij zijn dan. En dan zie je. Uh, uh, ik denk dat voor Nederland, als wij hier een kans van creëren... Hè, dus dan zeg ik eigenlijk, dan, maak je, dan, dan, dan kijk je eerst wat is sport. Nou, sport is een economische tak die is net zo groot als ICT. Ja. Als je dus nieuwe producten gaat ontwikkelen, slimme producten... dus geen badpak, alleen maar een badpak waar je aan doet om snel mee te zwemmen... maar waarmee je kunt meten waar ja. sensoren in zitten... dan kun je iedere zwemmer twee badpakken verkopen. Eentje voor de wedstrijd en eentje waar je mee kunt meten, waar je mee kunt trainen en beter mee kunt trainen en leuker mee kunt trainen. Dat is, en dat is voor iedereen goed? Voor de wetenschap, voor de bedrijven en voor de sporters? Ja, zo zit het. Ik moet even wat anders gaan vertellen, want dit, het gesprek zit er bijna op. Uh, Zometeen om twee over één, dan praten we door in Casa Luna. En dan... Uh... Ik heb, een, ik heb een gesprek met luisteraars. De vraag die wij daarbij bedacht hebben... is gericht aan alle ambitieuze sporters in Nederland. Dus topsporters of ex-topsporters en liefhebbers... die serieus met hun sport bezig zijn. En de vraag is dan... wat doet u om uw niveau en prestaties te verbeteren? Hoe traint u? Gebruikt u innovatieve hulpmiddelen? Of houdt u zich bijvoorbeeld aan een streng dieet? Dus wat heeft u over voor de sport? En wat doet u er allemaal aan? 0800 voor de bellers. Casaluna voor de mailers. En hashtag Casaluna voor de twitteraars. Um, even nog over de Olympische Spelen. We hebben nog een, een minuutje ongeveer. Hoeveel, me, hoeveel zwemmedailles gaan uh, daardoor Nederland gehaald worden? 1, 2, 3. Hebben we het over goud vier. nu? Door, ja, maar. ik denk uh, dat we. Nou, we kunnen goud halen op de 50 vrij, we kunnen goud halen op de 100 vrij, dames. We, halen, uh, we kunnen goud halen op de 4 keer 100 vrije slag, vetten. Dus we vier kunnen... keer goud? Ja, ik denk dat we vier keer goud Gaat dat even naar Jacob halen. van Haren is missen? Even ja, een weddenschapje? Ik, uh, ja, ja een verliezer. Biertjes of wat dan ook. Iets gezonds kan ook. Um, ik ga het in de gaten houden. Het wordt voor jou ook de eerste Olympische Spelen waar je bij bent, hè? Ja, hartstikke leuk. Het, Spannend, vind ik. Het. Nou, ik wens je daar heel veel plezier al. Ook de komende twee dagen nog bij de Swim Cup in Eindhoven. Roald van der Vliet was te gast in Kaaseluna. Zeer bedankt. Wij maken nu plaats voor hoorspel: Het Bureau. En zijn dan om uh, twee minuten over één terug met Kaaseluna. En dan hebben we die luisteraarsvraag. En als u nu wilt bellen, dan kan dat dus via 0800 1121. Roald, bedankt en veel plezier. Dank je wel.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 Wel doen. Kunnen we niet beter afzeggen? Nee. We kunnen nu nog terug. We hebben beslist. We gaan nu niet meer terug. Maar als het nou geen goede beslissing is. Het is een goede beslissing. En als ik het nou eens geen goede beslissing vind? Jij vindt het ook wel een goede beslissing. Ik weet het niet. Je hield het toch niet meer uit om zo bekeken te worden? Je durft niet eens de ramen meer te doen. Misschien dat ik dat nou wel zou durven. En die feesten dan? En dat eindeloze getelefoneer? Dat was toch niet altijd? Het was toch ook wel eens een hele tijd rustig? We waren toch ook vaak gelukkig? En toch wou je weg. Je wilt toch niet zeggen dat je het om mij doet? Je wou toch zelf ook wegzekeren? Nou, anders gaan we meteen terug. Dan ben ik morgen de makelaar op. We hebben de beslissing samen genomen. En als ik mijn beslissing nu eens terugneem. dan beslis ik dat we doorzetten. Oh, de man beslist. De heer en meester. Nee, ik houd vast aan onze beslissing. omdat ik niet op een beslissing wil terugkomen. En nergens andersom. De man beslist. Net als bij jullie thuis. Je moeder had ook nooit wat in te brengen. En omdat de man beslist, zal het dus ook wel gebeuren. Dan stel je voor dat de man zijn zin niet kreeg. Dan zou de wereld te klein zijn. Bij de volgende toon is het... Tijd voor de Felix Müller show. Precies. Hebben jullie niet nog een gijzer nodig voor je nieuwe huis? Dat hebt u erin. Van het oude bureau? ligt die? Een vasto? Dat is een goede. Waarom kan die hier niet gebruikt worden? Ik krijg er een met meer capaciteit. Deze is te klein voor zo'n gebouw, maar uh, voor een particuliere woning is hij heel geschikt. En hoe duur is zo'n ding? 150 groen? Maar u kunt hem gewoon in bruiklijn krijgen natuurlijk. Kan dat? Tot hij op is. Dan breng je hem weer terug. En als ik hem niet zou nemen? Dan blijft hij hier liggen voor Aderhoest. Dat zou zonde zijn. Daarom. Zo'n ding wordt er niet gedaan. En waarom neemt hij hem niet zelf? Omdat ik er al een heb. Koffie! Ik zou het maar doen. Ik zal erover overdenken... Ik denk dat ik straks verder ga met die vragenlijsten in de kluis beneden. Ja. Als ik de brieven af heb, kom ik je helpen. Ja, wat is het verschil tussen, tussen dit. Uh... Ja, want volgens mij hebben Wimburgers die, die derde naam als Elmer. Die de man heet Pastoors. Met, uh, dan, uh, die maar het is ook net een pastoor. Een ik begrijp nooit hoe iemand pasteurs kan heten. Pasteurs hebben toch geen kinderen? Goeie hoop, nou, kom. Tot straks dan. Ja. Het is voor jou. Het koning. Je moet eens dus even komen kijken. Maar hou je wel vast. Waar ben je dan? In onze kluis. Dat is te zeggen. Nou, je zult dat wel zien. Ik ben even naar de kluis. Moet je kijken. Deze ruimte is van de afdeling volksnamen. God zal me bewaren. Dat is wel verdomd sterk, hè? Hoe gaat hij het in zijn hoofd? Het is een etter. Ik zou zo'n proleet godverdomme op zijn smoel moeten slaan. Maar we kunnen dit niet pikken, natuurlijk. Nee, ik zal vragen wat dat te betekenen heeft. Is Koos op zijn kamer? Ik dacht het wel. Waarom heb jij onze dozen uit de schappen gezet? Omdat het mijn schappen zijn. Wie zegt dat? De Balk? Balk? En als jij daar kritiek op hebt, dan moet je bij hem zijn en niet bij mij. Was hij hier? Ja. Is Balk er? Ja, hij is er. Heeft hij geen bezoek? Nee, hij is alleen. Heb jij ons kluis aan Rijntjes gegeven? De helft. Ik dacht dat de afspraak was dat hij bij volkstijl zou komen. Haan heeft haar kluis nodig voor bezoekers. Maar die kluis is drie keer zo groot. Ik ga hier over de verdeling. En? Balk heeft de helft van de kluis aan volksnamen toegewezen. Alsjeblieft. Omdat D. Haan haar kluis als bezoekersruimte wil gebruiken. Dat is alleen omdat hij bang is voor de grote bek van Rentjes. Als Haan of Rentjes hun lopen doen, dan is Balk nergens meer. Dan doet hij het in zijn broek. Dat weet ik niet. Dat betwijfel ik. Nou, reken maar voor Yes. Jij zou ook eens een grote bek moeten opzetten. Dan zul je zien hoe gauw hij inbindt. Dat kan ik niet. Dan lopen ze over je heen. Dat moet dan maar Wat doen we nu? Hoeveel ruimte zouden we echt nodig hebben? Dat zullen we schouw uitrekenen. Van de rechterwand moeten we de helft openhouden voor de aanwas. Er gaan vier dozen op één schap. Dat is twintig van de vloer tot de zoldering. Dat is... ...drie dertig gedeeld door 26. Dat is eenmaal even aanhalen. Twaalf. Twaalf stapels, dat is... Uh, 240 dozen. 210 dozen. En 30 bakken met visjes. 160 is genoeg. We zetten acht rijen tegen de achterwand... en de rest tegen de zijwand. Dan halen we dit eraf. Geef even aan waar we moeten beginnen. Doen we. Denk erom dat je die hoek vrijlaat. laat. Dat wordt een dode hoek. <laughs> Verdomd, daar blijft er nog minder over. Een hoop glazen zal dat geven. Hier. Hier moeten we beginnen. Ik zet er even een doos neer. Hoe gaan ze erin? Van boven naar onderen. Van boven naar onderen. Dan hebben we... Hier, lijst 1. Uh -huh. Op het bovenste schap. Zo. De boeken zijn neergepakt. Wat nu nog? De keukenkastjes. Hoeveel dozen hebben we daarvoor nodig? Drie. Neem jij hem? Neem jij hem maar. Uh... Hij hey, verdomme, ik moet de hele dag de telefoon al aannemen. En ik moet de hele dag de huishouding doen, als we zo gaan beginnen. Wie belt er nu zo laat? God mag het weten. We kunnen nu geen bezoek meer hebben, hoor. Ik ben te moe. Met Koning? Met Jaap. Ja. Ik hoor dat jij de gijzer van het oude gebouw wilt overnemen. Daar heb ik bezwaar tegen. Ik ben niet van plan die gijzer over te nemen. We krijgen nog eens ruzie met die man. Ik wil niet dat hij dan argumenten tegen een van ons heeft. Ik was het ook niet van plan. Dan is het goed. Tot morgen. Morgen ben ik een... Was dat Balk? Ja. Wat wilde hij? Hij vindt niet goed dat we de gijzer van het oude gebouw overnemen. Wat is dat dan voor gijzer? Van het oude gebouw. Ik begrijp het niet. Kun je me dat dan niet uitleggen? Wichbold heeft me de gijzer uit het oude gebouw aangeboden... omdat ze die niet meer gebruiken. En nu belt Balk om te zeggen dat hij dat niet goed vindt... maar ik was het ook niet van plan, dus het slaat nergens op. En waarom heeft Wichbold die dan aangeboden? Dat weet ik waarachtig niet, maar ik heb geen zin om van die man een gunst te krijgen. Nee, natuurlijk niet. Stel je voor van Wichbold. Dan zou je wel gek zijn. Ja, dan zou ik gek zijn. Bart, je bent de eerste bezoeker. Nee, want ik kom niet binnen. Ik kom alleen even deze plant overhandigen. Nee, dat kan niet. Je moet hem toch in ieder geval aan Nicoline overhandigen. Maar ik blijf niet. Ik weet hoe je over bezoek denkt. Dat geldt niet voor jou. Ik ben zo vrij daar een vraagteken bij te zetten. Dag Nicoline. Ik heb al tegen Maarten gezegd dat ik niet op bezoek kom. Ik kom alleen om je namens de afdeling en mevrouw Van Idergem en mevrouw Bavelaar deze plant te overhandigen. Oh, wat aardig. Ik meen begrepen te hebben uit opmerkingen van Maarten dat jullie nog nooit planten hebben gehad. Daarom heb ik aan die meneer van de bloemenwinkel gevraagd om een plant te leveren die absoluut tegen een stootje kan. En hij heeft mij verzekerd dat dat met deze het geval is. Hij heeft mij er bovendien nog een gebruiksaanwijzing bijgeleverd... waarop nauwkeurig staat beschreven hoe hij of zij... dat is bij planten altijd moeilijk te zeggen, behandeld dient te worden. Dracena. Oh, Dank je wel. Wil je ook de anderen bedanken? Dat zal ik graag doen. Dan zal ik hem zo lang maar even hier zetten. Dan zien we morgen wel waar hij het beste kan staan. Krijgt hij ook bloemen? Ik geloof niet dat deze bloemen krijgt. Volgens die meneer is het een sierbladplant. Hoe plant zo'n ding zich dan voort? Dat moet je nu niet aan mij vragen. Maar ik neem aan dat de natuur daar wel in voorzien heeft. <laughs> Wil je niet even je jas uittrekken? Nee, Nicolien, werkelijk niet. Ik heb mij voorgenomen om alleen deze plant even af te geven. Jullie zult het druk genoeg hebben. Hij kan toch wel even een kopje thee blijven drinken? Eén kop? Nee, heus niet. Ik vind het heel aardig van jullie, maar jullie hebben de hele dag verhuisd. Dus ik vind dat ik dat niet kan aannemen. En als wij nou vinden van wel... Dan verandert dat voor mij niets. Hoezeer ik het op prijs stel natuurlijk. Hij wil niet. Maar dat is niet omdat ik geen kop thee met jullie zou willen drinken. Het is alleen omdat ik vind dat ik dat nu niet kan doen. Je bent natuurlijk bang dat wij je vergiftigen. Niet als Nicolien de thee zet. Heus niet, Nicolien. Een andere keer graag. Want ik vind het werkelijk heel aardig aangeboden. Maar vanavond hebben jullie al genoeg aan je hoofd. Als Bart zich dat heeft voorgenomen, doet hij het niet. Nee, daar heb je wel gelijk in. Heb je nog iets over de kluis gehoord? Nee. Jan denkt dat ze daar wel niet meer op terug zullen komen. En hoe gaat het met Ad? Ad is nog ziek. Nog ziek? Ik heb Heidi aan de telefoon gehad en die denkt dat hij weer overwerkt is. Waarvan? Dat weet ik niet. Maar ik ben bang dat Ad niet zo sterk is en dat hij wat beter op zichzelf zou moeten passen. Ah.